min of meer gewoon... Ja, uh, uit je mouw kan schudden. Er kan ook wel eens wat fout gaan. En uh, dat ging dus net even... Uh, er ging dus net even wat fout. Sorry. Yeah, my uh, ghetto slang and stimulation of the mind. Life is a labyrinth of dollars and as I quest for green Through the steam so dense from the sense of your buff, cause the tunnel is tough. Some nick shots with sound, some are bust from the cannon. Experts, original man, I'll examine. I am in fact lacking confusion as to what's real and what's illusion. I come from Illadelph, where your health you never take for granted. It's hot as the equator and a cipher round the planet. Or abnormal, niggas appearin' out of portals and demanding your soul. Who control the eight immortals but the number 7 in this continual maze Where nights fight with days, within my mind never wine blazed And some say I should change my ways, but it's hard to hear the phrase through the hallicun haze Thoughts that will never cease to excel Ja, klinkt de muziek goed, weet zo? Klinkt die goed of uh, klinkt die niet goed? Ik bedoel, als het overstuurt klinkt de muziek of whatever, laat het weten My nigga Malakry, the intruder, Philip 5 dynasties, the future And DJ Crush is the producer. You dealing with the Single, Singles. We get your renaissance loser Remember me, the thought I represent essentially and mentally. Eventually, you mention me as most high. My decibels the most fly. I come to paint your thoughts black. Your crush wears that. <laughs> a gift. The melody of a felony is straight off a cliff. Now, can I get a witness to dismiss Christmas from the Man, that's bogus. try to stay focused. You was the of July. round of applause, light up the sky. Why don't ask me? Subtle attitude, sometimes nasty. Foul mouth bitches walk around looking trashy. Bimbo's beter uh, met de muziek The person that you You hurt and might hurt you, your celly might chirp too Perhaps I go to court this time when I'm summoned. But I'm a rebel to the system, so I might not be coming So if I fail, man, let's get off the bell It's just more time to write another story to tell Ill elements, drop intelligence Black thought, Malik, they fuck up the irrelevance We got strained on the brain from bodies left in the dust Man, just leave it to us Luke, man, you aim and I bust Fuck, betray all this trust Overtracks, we lust With DJ Crush from Japan, so no more need to discuss With DJ Crush from Japan, so no more need to discuss Thank <laughs> you. man zo'n krakend stukje plaat maar die plaat ja dan moet van de ene naar de andere wat vloeiender lopen maar dat deed hij dan weer net niet maar goed het is al niet te min het volgende plaatje en dan zullen we zo meteen maar eens gaan aftrappen Scratch genoeg van die shit, het aftrappen dacht ik zo en uh, dan maar eens uh, een keer met een ander liedje aftrappen met dit nummer trappen we gewoon af vandaag, en dan is die uh, prank castica op 138 begonnen dus uh, dat betekent dat we na dit nummer ook gewoon kunnen gaan bellen Game of Life, ja, dat is gewoon prankcasting vandaag de dag, voor mij. Deze dag. Gisteren was de Game of Life, uh, het PermoFest. Het 44ste PermoFest, dat was echt fantastisch gisteren. Enfin, we ja, hebben het meteen nog wel even over. Uh, DJ Crush, thank you for now. En uh, <coughs> ik zeg: uh, Bellen, ga met die banaan. Dus even kijken, daar is uh, Skype. En nou had ik net ook een nummer.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 Er volgt nu een keuzemenu. Jezus. Voor hotelreserveringen, nee. toets 1. Ik heb Voor tafelreserveringen bij Steekhouse Peri Peri. Nee. Nee. Voor reservering van bowlingbanen, toets nee. 3. Voor overige reserveringen, toets 4. Nee. Voor informatie over het subtropisch zwem- en saunaparadijs, ja. toets 5. Zo. Het subtropisch zwem- en saunaparadijs is van maandag tot en met zaterdag geopend van 10 uur s ochtends tot 10 uur s avonds.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 Wordt ook op Jesus, Door de Weegs gedetecteerd. Neem de telefoon gewoon op, man. Op onze website. Wilt u graag een van onze receptiemedewerkers ja. spreken? Toetsen nul. Wanneer u geen keuze maakt. Onnodig de en op kosten jagen. Receptie, want we hebben Hallo, met Carol Korte Enkel. Ik, uh, ik heb een probleem. En uh, mijn moeder die zei tegen mij dat ik even met jullie moest belden. Want uh, ik, uh, ik heb van vanmorgen bij jullie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 Ja, oké. Dus eigenlijk is het wel lief dat ik dat gedaan... Of dat u... Oké, dat ik bel, vindt u. Tuurlijk. Ja, hartstikke. Oké. Ja, dat vind ik wel heel aardig van u... Dat u dat zo zo opvat. Maar ik zit er persoonlijk... Gewoon heel erg mee. Nee, moet u niet doen. Het is gebeurd. Klaar. Oké. Nou, ja. Ja? Oké, bedankt. Nou, fijne avond. Dag. Zo. Lief. Dit is heel vreemd... Hoe ze reageren hierop in het zwembad. Lief. Ja... Ehm, um, goed. Nou ja, muziekje dan maar. En uh, zo meteen is, uh, de volgende bellen. Ehm... Um, wat voor muziekje? Nou, ik vond het net eigenlijk wel lekker een beetje relaxed. Die uh, DJ Crush. Uh. Ja. Dus uh, nu gaan we naar uh, Sanity Rain. Ook zo'n prachtig nummer. Nou, die zal misschien iets te snel wachten. Ehm... Um, ja, wacht even. We doen een um, ander nummertje. Wat even iets... Iets... Iets rustiger is. Ehm... Uh, Storming el Elapse, Desia. Elapse van DJ Crush. zou je de AIVD topic samen willen voegen en dan de topic dat wat er al bestaat, wat, dat wat ouder is, <coughs> ouder is en alleen toegankelijk is voor leden, dan die ook openbaar maken zodat iedereen het kan lezen. Thank you man, thank you brother. Elektron, hoe heette dat uh, Turkse Mafia café in Hilversum ook alweer? Dat was DJ Crush met het nummer Elapse. Um, Elapse komt trouwens van het uh, album Stepping Stones. Dat uh, het het komt uit het jaar uh, 2006. Anyways, um, goed, dat is een dubbel LP. Uh, dat is een prachtig, uh, prachtig stukje vinyl als je houdt van uh, DJ Crush. En dat doe ik, maar goed, dat is allemaal uh, niet erg belangrijk. Als we kijken naar um, dat uh, waarmee ik net bezig was. Het bellen van... Uh, ja, een zwembad. Um, en dan ga ik nu eens bellen met een taxibedrijf. Um, met een beetje een rare vraag. Ik, ik weet nog niet helemaal wat ik ga. Ik, zoiets ontstaat bij mij meestal ook. Als ik bezig ben, dan krijg ik ineens een ingeving. En ik denk, oh, laat ik dat vragen of dit vragen. We gaan nu bellen met een taxibedrijf uit Groningen. Um, uh, ik ga ze even vragen of ze mijn zakje uh, gevonden hebben. Um, um, met uitwerpselen van de dolle rode Welcome beer bij Taxi dit telefoongesprek kan opgenomen worden. U kunt tot één uur voor tijd uw rit bestellen, maar u mag de rit ook dagen van tevoren bestellen. Dit geldt ook voor de belbus. Een ogenblik geduld, alstublieft. Ja. Regeltactje zou zijn de avond. Goedenavond met Jan Doender. Ik heb even een vraag. Gisteren, zaterdag, hebben wij op de grote markt, wij waren bij een bijeenkomst van biologen in de binnenstad van Groningen. En daar hadden wij een bespreking over het uitsterven van de zeldzame rookbok. En toen hebben wij een taxi genomen daarna. Eh, aan de buitenzijde van het gebouw, van de Harmonie, aan de achterzijde van de Grote Markt. En toen ben ik met de taxi naar Centraal Station gegaan. En onderweg in de taxi ben ik vermoedelijk mijn plastic zakje met uitwerpselen van de zeldzame roodboek vergeten. Eh, dat zijn monsters, die zijn voor een onderzoek, ook voor archeologisch onderzoek, omdat dit mogelijk al hele oude uitwerpselen zijn. En ik vroeg mij af of dat ook gevonden is in de taxi. Had u wel een taxi van taxi Doornbos dan? Want ik zie ja, die, die stond aan de grote was, markt en, en daar ben ik ingestapt. En die heeft ons naar het Centraal Station we wel gebracht. De bos, ja jij taxi Ja, zeker weten. Want ik, ik neem meestal een taxi van taxi Doornbos. Want ik, uh, ik woon in Assen en uh, daar ken ik jullie ook van. Want als ja. ik uh, daar uh, de natuurroute fiets het langs het uh, kanaal, dan kom ik altijd achter jullie pand langs. Ja, was het van zaterdag op zondagnacht of van. Ja, afgelopen avond, wij hadden gisteren avond het congres en daarna hadden wij een diner in de Harmonie, dat is tegenover de Martini-toren. Nou, ik zal eens even vragen, want ik zie hier niks staan namelijk. Oké, okay. het is gewoon een doorzichtig uh, zakje en er staat ook op voor onderzoek. En uh, okay. daar, daar zit een beetje lichtgrijzig, het lijkt wel op loszand, maar dat zijn oude uitwerpselen van de zeldzame roodbok die dus uitgestorven is. Ik zal even vragen, een heel klein momentje, juist. Ja, hoor. Wat een mooie muziek. Wauw. Dat ze hem nog hebben. Dit duurt wel heel lang. Misschien zijn ze aan het zoeken bij de gevonden spullen of bij de zoekgereikte voorwerpen. Zodat ze het gevonden hebben. Ja, hallo meneer. Ja? Nou, we hebben hier even in de kast gekeken. Er is tot op heden nog niks ingeleverd. Maar dat zou misschien dus eventueel nog kunnen. Er staat ook wel een etiket op met een postcode. Dus voor hetzelfde ja. geld heeft de beste man die ons gereden... heeft het op de post gedaan. Dat, dat we... zou het nog kunnen. Ik hoop, ik hoop in ieder geval de... dat het weer terugkomt. denk dat we morgen nog even weer kunnen bellen. Dat wil ik en wel dat doen. Zijn, uh... Alle auto's die uh, zeg maar, uh, gereden hebben in de nacht, worden ook weer schoongemaakt. Ja. Dus als u dan na twaalf uur even weer belt, oh, kunnen we er ook even probleem. naar kijken. Dus morgen overdag, na twaalf uur, dan kan na ik wel even bellen. Na twaalf uur, ja. Dan zal ik dat doen. Mag ik u trouwens vragen, wat voor mooie muziek dat was die jullie... Uh, dat is ik echt heb heel prachtig. Ik want het wordt steeds veranderd. Het wordt door een bedrijf gedaan wat niet bij ons uh, ah. hoort, zeg maar. Ah, want het is echt een prachtig stuk klassieke muziek. Dat was echt... Dat okay. greep mij heel erg aan. Oké. Okay. Nee, ik, ik zou het echt niet weten, want er wordt ook steeds veranderd. Dus ik, ik weet ook niet op dit moment wat erop staat. Ja, nou in ieder geval bedankt. Ik zal morgen ja. neer 12 uur wel even weer bellen. Oké, okay, fijn, okay. fijne avond. Wel. Prettige dienst. Dank u wel, ik Dag. Het, uh, dag. dag. Ah, zo, ja. Dat is, uh, ik krijg bijna de slappe lach. Ik, <laughs> ik denk die vrouw heeft echt lopen zoeken naar een zakje met uitwerpselen van de bedreigde... of de met uitsterven bedreigde zeldzame roodbok. Uh, Roodbok. Ik weet niet eens of het beest wel bestaat. Laat staan of we überhaupt uh, uh, uitwerpselen van verzameld mogen worden in plastic zakjes. Ja, desalniettemin. Ik, ik, Zometeen zie ik alweer een nummer klaarstaan. Dat poster 4 electron De eetcafé Moeke Spekstra. Aan de Torenlaan in Blarikum. Daar gaan we straks eens even mee bellen. En um, voordat we daarmee gaan bellen, gaan we even een stukje muziek doen. Dan um, nou ben ik even aan het kijken. Um, welk stukje muziek? Want er, er is zo ongelooflijk veel muziek. Um, nah, gewoon building steam with a grain of salt van niemand minder dan DJ Shadow From listening to records I just knew what to do I mainly taught myself and you know I did pretty well except there were a few mistakes but uh, that I made that uh, I have just recently cleared up continue to be able to express myself as best as I can in history, and I feel like I have a lot of work to do still, you know, I'm a student of the drums, and I'm also a teacher of the drums too. <laughs> Distributing all he receives slowly until it becomes a part. be able to continue to build steam met a grain of salt of building steam with a grain of salt DJ Shadow. En van ja, dit liedje gaan we naar het volgende gesprek. Ik wacht nog even met het bellen van die moeke tent. Ik heb net het nummer gevonden. Nee, wacht, ik doe het toch andersom. Ik ga eerst even bellen naar het nummer dat de uh, uh, free Electron posten. Ik ga even bellen en uh, zeg je dat een Nee, die kan ik niet zo goed nadoen, maar ik doe wel even gewoon een of andere lammert uh, naar die uh, belt en uh, zegt dat zijn uh, vrouwtje niet schist de hebben bij die tent van jullie en uh, van de week ook al en die uh, gliderige ogen van uh... zo'n soort verhaal Dan gaan we ervan proberen te, te maken. Uh, goed, het telefoonnummer uh, dat gebeld moet worden 035 538, dat is wel grappig want uh, het nummer ja, 538 uh, 226, oké. Okay. Eetcafé Moeke Spijkstra, dat uh, klopt het nummer wel. 035 oh, 538 226. Klopt het wel? Je mist een nummer. Uh, het nummer is niet compleet. Het zijn maar negen nummers van die tent van uh, Moeke Spijkstra. Dus mocht je dit uh, horen, FV. Uh, uh, misschien kan je het goede nummer even posten dan ga ik in de tussentijd wel even bellen met het andere nummer wat ik al klaar had staan uh, Daar ga ik me voordoen als uh, inderdaad toch maar eens even een, een, nou, proberen uh, te doen wat de uh, eigenlijk al um, impliceerde met de prankjankers en uh, bellen als schoonmaker van een groot bedrijf ik ga bellen naar de alarmcentrale van de AMB en uh, die ga ik bellen uh, en dan doe ik gewoon mijn vorige Achmet en weet uh, je ik gegeten. dat is niet goed zoiets, daar gaan we wat moois van maken ik kan dus, ho, plus 3, 1, 8, 8, 2, 6, 9, 2, 8, 8. Hey, dat is raar. Nog een keer. 0, 71, 3, 14, 14, 14, Dan maar zo. Ho, nu. Nog een keer, 0, 70, 3, 4, Zo dan. Goedenavond. U bent verbonden met de ANWB Alarmcentrale. Om u o, snel van dienst te kunnen zijn, vragen wij u om uw lidmaatschapsnummer en kenteken bij de hand te hebben. Ik niet en te heb. kiezen uit één een van de drone, vijf mogelijkheden. U kunt direct een keuze maken. Belt u voor hulp of autoadvies bij Twijfel in Nederland kies 1. Voor, hulp... ja, voor een nieuwe goed. hulpvraag aan uw motorvoertuig, kies 1. Voor een nieuwe hulpvraag aan uw fiets, bromfiets of... Uh, is allemaal goed. Om u zo snel mogelijk te helpen, verzoeken wij u vriendelijk om uw lidmaatschapsnummer, kenteken of dossiernummer bij de hand te hebben. Tevens is het bij Autopech noodzakelijk. Een hele goede avond, aan alarm Zet er allemaal met Björn Vries. Hallo, met Hassan Gunitsch. Ik heb vraag. Uh, ik bel met AWB Asse. Ja, hè? Um, wie is vrijdag, ik ben een schoonmaker bij jullie, wie is vrijdag voor de laatste keer naar de wc gegaan? Ik kwam daar, ligt echt drol op vloer, is niet, was echt niet leuk. Ik heb het schoongemaakt, ik heb ook drol meegenomen in een plastic zak. En uh, voor in de vriezer gedaan, voor DNA onderzoek. Ik, ik denk, ik, eerst bellen wie heeft vrijdag gepoept. Ja, daar, daar kan ik geen antwoord op geven, dat weet u. Maar ik bel wel met een centrale asje? Ja. Oké, okay, wat ik, eh, ik vind het heel raar. Ik kom ja, altijd, ik, ook, ik doe maar, maar, maar altijd op vrijdag. Ik heb altijd leuke tijd de missijf, bij exactly. jullie met werken. Ik ben altijd vriendelijk praten met iedereen. En ik kom vrijdag daar, liggen droog op vloer. Ja. is toch raar. Ja. zo. Maar ik zo raar ik, ik raar werk al vier jaar voor mij jullie. Mij al vier jaar kom ik schoonmaken en ook voor de bouterszijde. Ook bij die andere bedrijf, naast jullie. En er is nooit zoiets gebeurd. En nu gebeurt dit. Bij Kropman, nooit probleem. Bij jullie wel dat? Waarom, waarom belt u met alarmcentrale en niet met uh, de, de personen die u hoort te bellen? Oh, ik kreeg deze nummer van het uitzendbureau. Oké, okay, maar dit is gewoon het nummer waarmee u afspraken kunt inplannen. Ja, maar ik, ik had al gebeld gisteren. En toen ik gesproken met een hele aardige mevrouw, die zei, ja, is een lastig verhaal. Ik zorg, u wordt teruggebeld. Maar ik ben niet gebeld, dus ik denk, ik ga maar weer bellen. Want morgen heb ik afspraak bij het ziekenhuis voor inleveren van die zakje met die drol voor DNA. Ja. Ik heb gezegd, zoek DNA, ik wil weten wie is. Dus wie is vrijdag voor laatst gaan poepen? Ik ben begonnen met schoonmaken om kwart voor vijf. Wie is ja. daarvoor geweest? Ik heb geen idee, meneer. Excuses. Ja, ik wil niet boos op jou, maar misschien jij nee, kan het. Ik, ik begrijp het wel. Maar ik, ik, ik kan niet dat je het niet heeft gedaan. het ge is toch onmenselijk? Ja, dat begrijp ik, maar ik kan u garanderen dat wij niet een register bijhouden wie hier naar de wc gaat of niet. Ook niet camera? Nee. Hmm. Maar misschien, jij kan notitie ook maken, vragen aan jouw manager. Ik wil heel graag weten. Ik moet ja. woensdag weer werken. Maar dan, dan zou ik en ik ook woensdag opgelost Ik dat contact op te nemen om het juiste telefoonnummer te krijgen, want dit is het telefoonnummer om afspraken in te plannen. Maar ik, ik heb gebruikt met die, ook ook die andere 0592 592 nummer, ja. maar dan krijg ik de hele tijd die uh, antwoordapparaat. Ja. En als ik beneden dan, dan aanbel, heeft, wordt ook dan, met dat, dat het ook niet overgedaan vandaag. Ik zou maandag tijdens kantoortijden moeten wachten, vrees ik. Ja, maar want, ik moet woensdag alweer bij jullie zijn. Aan Amerika weg schoonmaken. Ja, begrijp ik, maar dan heeft u nog één dag. Ik, ik wil het verzoeken om dit met uw uitzendbureau te regelen. Ja, zij zeggen, dit, bel dit maar een, op naar ANBB, want het is niet, wij, heel, is niet lekker of ook niet gewoon. Het is onmenselijk, Liggen dronnen op vloer. Poep ja, aan muur gesmuurd. Alsof ja, ze nee, mij ik, willen ik, ik naaien. Ik ben het volledig met u eens, maar ik kan hier niks aan doen, meneer. Ik, ik, ik plan alleen afspraken in. Is niet die dikzak geweest bij jullie? Die hele dikke? Ja, meneer. Hij kijkt altijd geen, boos naar mij. Ik... Hij kijkt altijd boos. Hij komt van die trap af, bij de lift, hij kijkt altijd boos naar mij. Ik altijd vriendelijk. Ik altijd zeg hallo meneer. Meneer, als u het niet erg vindt, zou ik het gesprek willen beëindigen. Oh, nou ik dan dus morgen bellen, zeg jij? De, naar uw uitzendbureau inderdaad. Naar uw uh, contactpersoon. Ja, maar die zegt bellen met ANWB. Wij ja, niet. Maar u belt haar. nu het nummer om afspraken in te plannen. Wij kunnen niks voor u betekenen meneer. Dus ik moet morgen naar die andere 0592-nummer bellen? Ik weet niet welk nummer u gekregen heeft, maar... Neem nee, ik wel toch noem met, met Amerika weg? Want of niet? Oké. Okay. Nou, ik, anders kom ik morgen wel weer langs is goed. Oké. Okay. Nou, bedankt. Fijne avond. Dag. Nee, dat was niet zo geslaagd deze. Misschien is het morgen leuker als ik dan morgen ook echt weer ga bellen. En kijken of het, het nummer van die Moeke nu inmiddels wel. Uh, ja, daar is hij. Uh, oh ja, er is een cijfertje achter. Maakt niet uit, TV. Uh, uh, Oké. Okay. Nou, per mutter, ik weet niet of je geluisterd hebt... maar uh, de poepgrap is uh, deels toch een beetje geslaagd. Morgen krijgt het een vervolg als ik weer ga bellen. Uh, nu eerst... Uh, nee, ik moet eerst even opladen... voor ik kan gaan bellen naar het uh, volgende nummer. Uh, we doen gewoon nog eens een nummertje van uh, DJ Cheryl. Het is eigenlijk wel... Uh, ik ben een beetje in een... Of nee, wacht. We doen Mr. Scruff. Die is misschien nog wel leuker eigenlijk. Get a move on. Dit uh, is keelvijfpodcast, eh, uh, prinkost. Uh, nee, jullie luisteren naar, naar um, muziek. Hallo mijn muziek. Het uh, is, uh, noem maar, get move on, van, eh, uh, Mr. Scroof. Maar, jullie uh, luisteren zo nog naar, DJ Scroof. Want, eh, uh, ik hier nog even hasjes rollen. Het tweede liedje, dat is dus helemaal niet nodig, want binnen dit liedje is het me gelukt om een jointje te draaien. Oeha, spot aan, hè? Dus uh, bedankt Hassan voor het invallen, maar dat tweede liedje was dus uh, niet nodig. Get move on, was dat van uh, niemand minder dan Mr. Scruff. Mijn naam is Osama Bin Laden. Ik heb de microfoon weer gekaapt van onze djihadist uh, Hassan Dunic, die net belde naar uh, zijn uh, werkplek. Waar hij wilde informeren naar de drol die op de vloer lag afgelopen vrijdag. Toen hij kwam schoonmaken in de AWB-alarmcentrale te Assen. Goed, um, ja, van muziek naar het nummer. Uh, Freelecton zegt van: uh, nee, dat kan ik niet, babs. Ik ben een weekdier. Uh, wat je, dat ben ik. The very definition of. Nee hoor, dat is helemaal niet waar. Uh, maar ik snap dat ik het misschien nu geen, uh, geen zin in heb. Maar uh, uh, als je zin hebt om zulke dingen te doen voor uh, je electron, dan ben je meer dan welkom. En dat weet je zelf ook. En uh, nou ja, goed, whenever you feel like it. Uh, uh, ik ga anders nu gewoon voor je bellen. Hè? En dan gaan we eens even vragen naar uh, Willy. Willy, Willy Broert, Frequent. Uh, Frequent. Een irritante kerel. Vijf, drie, acht... 2 2 6 1 Moeken nog iets. Ik ben die naam van die tent weer kwijt. Moeken, moeken. Ah, moeke ik goedenavond met je was. Eh, goedenavond met Adriaan Landschap. Ik eh, even. Ik zit met een probleem. Eh, mijn vrouw komt regelmatig bij jullie op het terras aan de Torelaan. Mijn vrouw komt regelmatig bij jullie op het terras aan de Torelaan bij spijkstra en, ja. Nou wil het dat zij telkens eh, visueel wordt lastiggevallen door een Willy Brod die ook regelmatig bij jullie zit. En eh, ik, ik vind dat eh, ik vind dat niet leuk. Ik vind dat mensen Onterend de manier waarop deze man te keer gaat tegen mijn vrouw met zijn ogen. De blikken die hij werpt zijn verwerpelijk. Maar Billy wordt is er nu helemaal niet meer, meneer? Nee, nu niet. Maar de afgelopen tijd zat mijn vrouw heel vaak daar en was hij er ook wel eens. En dan uh, zijn manier van kijken uh, was altijd heel uh, onbeleefd, onbeschoft. Oké. Okay. En uh... ja, dat is toch wel iets waar ik mee zit. Uh, Zo'n man uh, heeft natuurlijk ook een status en uh, een voorbeeldrol. In mijn ogen. Ja. En ik vind het niet netjes en uh, gepast dat ik ook, als, uh, als ik daar kom, of mijn vrouw, of ze samen komen, dat wij zo behandeld worden, of, of dat er zo naar gekeken wordt. Dat vind ik gewoon niet normaal. Wat vind, doet uh, u dan? Wat zei u? Wat doet u dan? Wat ik doe? Ja. Hoe bedoel je? Nou, wat doet u dan? Hoe kijkt je dan? Oh, hoe hij doet. Ja? Ja, hij kijkt gewoon uh, op een hele nare manier uh, alsof hij mijn vrouw wil versieren. Oh, nee, dit is niet leuk, Nee. Nee, en uh, ik, ik, ik, ik denk ook van: nou, ik, ik zal u eerst maar bellen voordat ik hiermee uh, naar de krant ga of zo. Want ik vind het gewoon niet netjes. Ik vind dat deze man zich gewoon uh, op een normale manier hoort uh, te gedragen. Ik vind ook dat het jullie taak is als uh, horeca uh, want wij komen ook bij jullie. dat jullie hem daar eigenlijk gewoon op aanspreken. Ik vind het niet netjes, goed. Want uh, ik zie ook gewoon. Het is me al een keer opgevallen dat ik met mijn vrouw samen was. dat hij ook naar andere mensen zo kijkt, naar andere vrouwen. Ja, nee, dat is niet leuk, nee. Ja, en dat is voor mij ook dat ik denk van, ja, maar waarom zou ik dan nog naar Spijkstra toe gaan? Ja, nee. Maar ik kom er uh, al langer dan ik... hem. Zegt u? En wij komen er al langer dan hem. En dat vind ik gewoon storend, dat hij dan op zo'n manier... Uh, ja, dat vind ik, vind ik niet netjes. Nee. Ja, ik snap wat hij bedoelt. Ik ga doorgeven voor u. Nou, dat is hartstikke fijn. Wellicht kunt u op een gepaste manier zorgen dat... Uh, ja, het zou fijn zijn, want anders dan uh, voel ik me toch genoodzaakt om andere stappen te nemen. Ja, nou, ik ga doorgeven. Oké, okay, ik wens u ja? een fijne voortzetting van de avond. Ik hetzelfde. Dag. Dag, voorzien. Zo, hopelijk is dit stap 1 naar uh, het uh, afbreken van het imago van uh, Willy. Want oh, het is niet de eerste klacht. <laughs> Zegt Free Electron net. Goed, um, ik zeg muziekje en dan gaan we eens even bedenken waar ik zo meteen heen kan bellen. Nightmares, uh, Nightmares on wax met de Daffili. Mijn naam is nog steeds Osama Bin Laden. O, Osama Bin Laden. Dat hoort u goed. En uh, u luistert nog steeds naar uh, de QVF Radio op 66.6 FM. Uh, we hebben inmiddels, uh, even kijken, 407 luisteraars op uh, deze zondagavond. En uh, ja, dit is uh, Prankcastica Obscura 138. Uh, niet dat het al de 138ste aflevering van de Prankcast is... maar die geef ik gewoon willekeurige nummers... En um, oké, okay. mm, ik zie uh, dat die, uh, daar was die steekpartij. Oh, dat is die koffieshop waar we zo meteen heen gaan bellen uh, in Hilversum. Eens even kijken. Uh, 035, 0530, 685, 466, nee 4561, 4561. Vollebrecht, coffeeshop Kleine Drift 74 in Hilversum. bel toch met de koffieshop? Ik wil koffie kopen. Namelijk een kopje kopie luwak. Of ook wel civet koffie. Of ze dat hebben, maar dan moeten ze wel opnemen. En dat lijken ze niet te doen. Hmm, jammer. Dan moet ik mijn uh, dorst naar een kopje civet koffie nog even uitstellen. Jammer. Geen gefermenteerde poep koffie vandaag. Koffieshop nut opnemen. Jammer, de bammer. Goed, volgende nummer. Of uh, weet ik veel. Uh, eens even kijken. Of ik nog een nummer kan bedenken van iets waar we heen kunnen bellen. Hmm. Waar zouden ze nu... Ah, ik weet al wat. Want welke supermarkt is er nou op zondag open? Nou, dat is de Jumbo in Groningen. Die is elke zondag tot 11 uur s'avonds open, geloof ik. En um, we gaan eens even bellen met die Jumbo al daar. En dan gaan we eens even vragen of zij ook fokbok hebben. Dat is zo'n grote supermarkt, dus dit kan hilarisch worden. Welkom bij Jumbo Eureborg. U kunt een keuze maken uit de volgende twee opties: toets 1 voor de openingstijden, nee. toets 2 als u een van onze medewerkers wilt. U kunt kiezen uit de volgende opties toets 1 voor de informatiebalie toets 2... hmm. druk nu gesloten zegt hij dat is raar Goedenavond Jumbo Euroborg, wat lukt? Ja, yeah, hallo met Jamotini. Uh, ik heb even een vraag. Uh, uh, ik spreek yeah. toch met de Jumbo in de Euroborg? Ja. Yeah. Uh, jullie zijn toch open tot 10 uur, of niet? Vandaag tot 9? Oh. En de, oh. de overige dagen tot 10. Dus oh, ja. Dus en zijn jullie besproken. weer tot 10 uur open. Oké, okay. ja. want ik vroeg me namelijk af of jullie die aanbieding van die vakbakken nog hebben. Of we wat nog hebben? Die aanbieding van die vakbakken. Uh, sorry, vatbok? Ja, dat is van het vakbakvlees. Dat hadden jullie van de week in de aanbieding. Maar daar kom ik morgen dan wel even voor langs. Ja, ja, morgen zijn we weer open. Ja, want dat is heel lekker. Dat bafometrische vlees. Dat, dat heb ik van de week ook gegeten. En uh, mijn vrouw die zei al: dat moet je maar weer horen. Maar jullie zijn al dicht. Oké, okay, ja, klopt. Ja, en dan ga ik dat morgen wel doen. <hums> ja. Oké. Okay. Ja, Yo, mooi. Oké. Okay, Zo, tot ziens. Gast, hoe tot ziens? Tot wederhoorn. Zeggen we dan. Goed. Anyways. Zijn er weer andere nummers waar we heen kunnen bellen? Um, nou, ik zie even nog niks staan. Dus dan maar uh, even een muziekje. Um, ja. Hé, hey, Dromen. Dromski. Ja, een Ierse strijder wil ik best wel bellen. Maar dan moet je even een nummer uh, paasen. Dromski. Dan uh, ga ik al even bellen. Uh, en dan uh, zet ik maar een uh, muziekje op. Iets van. Uh, Dromski Beat. Nee, hoe heet het ook weer? Uh, Bronski Beat, is dat geloof ik, Irand. Ja, dat... Bronski. Oh, verdomd, het staat er nog echt tussen ook. Deze Small Town Boy, want ja, Dromen komt uit een klein stadje. Small Town Boy van Dromski Beat. Tromsky Beat, ik bedoel natuurlijk Bronsky Beat. met het nummer Smalltown Boy. En van dat liedje gaan wij naar uh, een volgend nummer om te bellen. Er staat alweer wat klaar. Restaurant Isis aan de parkweg in Maarsen. Uh, daar ga je eens heen bellen voor de grap. En uh, mm, Dat is 0346 550. En dan 014. En ik ga eens even heen bellen om te kijken of ik me aan kan melden bij Isis. Voor de strijd in Syrië. Ook in Syrië. goedavond. Hallo, ik spreek met uh, Abdel Hamzak. Uh, ik heb vraag. Ik spreek met de uh, restaurant Isis. Ja, klopt ja. Uh, ik kan mij bij Isis ook voor aanmelden voor Syrië. Nog één keer. Ik uh, vraag mij af of ik bij Isis mij kan aanmelden voor uh, Syrië. Voor ja, gaan? misschien. Uh, ik kan het vragen hier, Adis. Stel de vraag nogmaals. Hallo. Uh, hallo. Uh, u spreekt met uh, Abdelhamzak. Ik heb vraag. Uh, ik spreek met ISIS. Voor, uh, ik wil aanmelden voor naar Syrië gaan. Ja. Ik kan aanmelden bij jou? Wie? Voor gaan naar Syrië. Ik wil met ISIS vechten in Syrië. Nee, nee. Was oh, je niet goed nummer? Nee. Uh, heb jij een nummer, goeie nummer? Heb ik niet. Jij niet weet waar ik moet bellen? Nee. Oh, jij niet wordt vaker gebeld? Jouw nummer staat in Albert Heijn in Utrecht. Voor bellen, voor ISIS aanmelden, ga naar Syrië. 0346 550 014. Aanmelden ISIS Syrië. Is nee, ISIS Syrië? Nee, dat is ISIS Syrië. Dat is gewoon ISIS. Ah. De restaurant, dat is restaurant. Oh, jullie niet de groepering voor vechten in Irak en Syrië. Nee, nee. Oh, zo staat op bord in Albert Heijn. Dat is alleen de horeca, dat is alleen restaurant. Oh, is niet organisatie? Nee. Jullie niet vechten voor Allah. Wat? Jullie niet vechten voor Allah? Nee. Ah, oké. Okay. Ik dacht ik kan mij aanmelden. Gaan voor gaan naar Syrië. Nee. Niet voor Syrië en Irak. Ah, oké, okay, nee, het ik, wil, de ik wil raad. voor een Levant, ik wil vechten voor de Levant. Huh? Ik wil, ik, ik, Abdel Hamzak, ik wil vechten voor de Levant, de voor één nee. grote uh, islamitische uh, Levant. Van, ik weet niet. Uh... Ah, oké, okay. nou, sorry, ik gebeld, ik ga dan verder zoeken. Misschien, u moet ook een briefje weghalen bij Albert Heijn in Utrecht, want iets staat daar. Met Staat zwarte daar? vlag, met Arabisch ingeschreven. Aanmelden voor vechten Syrië, Heilige Strijd. En dan ISIS, Marsen. 0346 Is dat de brief daar, bij Albert Heijn? Ja, met zwarte vlag voor strijd, voor Heilige Jihad. Oké, okay, nee, ik ga die... Uh, is bij Albert brief, Heijn, uh, bij Hoogkaterijn. Bij de Hoogkaterijn? Bij die Albert okay. Heijn hangt op een bord. Oké, okay, dat is goed. Ik ga die uit. Uh, Oké, okay, u heeft gesproken met Abdel Hamzak. Oké. Okay. Oké, okay, fijne avond. Oké, okay. salam. Salam, salam alaikum. Alakam salam. Ah, zo, Abdel Hamzak trekt volle zalen in uh, Marokko. Hij bestaat trouwens echt. Jullie denken dat ik een grapje maak, maar Abdel Hamzak bestaat gewoon. U luistert naar hem. Ehm, <laughs> um, Goed. Um, ik zag nog een nummer staan. Daar gaan we zo meteen wel uh, heen bellen. Um, ik ga even uh, eerst een liedje draaien. Nog gewoon. En, ja, mm, gewoon rustig aan. Ik ga ook niet te heel lang door vanavond. Maar gewoon chill. En welk liedje gaan we draaien? We hebben nu natuurlijk uh, um, Bronsky Beat. Maar um, iets van Ultra Fox? Nee. nee. Nee. Dat is even nee. Nee. Bonobo. Ja, het nummer kan. Welkom bij man bij het hond. Dan moeten ze zeggen: welkom bij man bij het bal. Zoiets. Duivel bijt man, man bijt Satan, Satan bijt hond. We gaan bellen naar de Oekonomische Vereniging Maar eerst gaan we eens even bellen naar de moskee in Eindhoven Eindhoven, de moskee daar, dat post de combi is nummer, oh, oh, oh, plaat. stop, ja, want uh, we gaan nog even bellen, even kijken, 040 nummer zag ik staan, het was een uh, moskee, stichting moskee Eindhoven, weet ik veel, Ik ga gewoon bellen, en, uh, ik ben van, uh, ik, ik ben mijn schoen vergeten. Uh, ik verkeer het schoen. Ja, is gewoon is niet haram. Je met ham van binnen. hamvoering. Abdo -oh al Hamzaak. Lekker muziek, boy. In boy? in my, name, in my ze is dus ze nemen niet op. Kom, je ja, nam op. nam op, snel! Hallo, met Ben schnof. Nee, neem me niet op. Jammer, ik wou even Joodse muziek aanzetten op de achtergrond. Bellen, laat ik maar. Ze nemen niet op bij de moskee. Jammer, in Eindhoven slapen ze al, denk ik. Of uh, mogen ze niet opnemen? Weet ik veel. Whatever, IVD luistert mee. Goed, van dat gaan we naar de eh, uh, Weet ik veel. Vragen of uh, het bafometische gezelschap zich ook aan kan sluiten. Ehm... Um, Schelte maar heer, dat is een Bij hem. ook zo'n mooi dorp. 0,50. Eh, dorp is trouwens een uh, wijk, maar het is van oorsprong een dorpje. Een Frans dorpje, een Franse enclave in de stad Groningen. Zoek het maar eens op. Als je het niet gelooft, eh, Bijem is echt een uh, Franse enclave van oorsprong. Aan de rand van de stad Groningen. Nu een wijk. We gaan bellen met de Oeko, Oekumenische vieringen. Oecumenische Vieringen. Karin Heesen. Goedenavond, met Simo Jeltema. Eh, goedenavond, u spreekt met Martin Martini. Ik heb even een vraag. Um, ik spreek nu met de Oekumenische Vieringen in Groningen. Uh, ik spreek niet met de Oekumenische Vieringen, maar uh, ik heb hier wel met vrouwen in de buurt zitten die uh, als uh, secretaris wel van de Oecumenische ah, Vieringen. Okay. En, uh, nee. Dus uh, uh, ik denk dat uh, u haar moet hebben, ik zal er even geven. Fijn. Komt zin. Ja, hoor. Met Karin Heesen. Ja, hallo. U spreekt met Martin Martini. Um, u bent van de Oekumenische vieringen in Groningen. Ja, dat klopt. Ja, nou, ik vroeg me af of wij met ons broederschap, de Bafometische broederschap, of wij ons ook aan kunnen sluiten. Uh, nou nee, dat, de ecumenische viering in Groningen, dat is een uh, groep mensen die met een stichting, die, die onder een stichting functioneert, yeah. en die uh, uh, hebben in het stichtingsbesluit staan dat er iedere week een viering is, een ecumenische viering. En uh, je kunt er dus geen lid van worden, of uh, je kunt er gewoon zijn. Je, je kunt ja, nou dat, was, dat je bedoelde je ik ook eigenlijk. Wij hebben yeah. uh, zeg maar vanuit het broederschap van het donkere licht. Van uh, de echte Illuminati hebben wij, uh, zeg maar, de Bavometische Broederschap opgericht. En uh, ja, we zochten eigenlijk een plek waar wij aansluiting kunnen vinden. En uh, de, de Oecumenische Vieringen in Groningen ...leek ons wel een geschikte plek ervoor. Ja, ja, ja. En waar worden maar, die bijeenkomsten u meestal u gehouden? Waarom wilt u u aansluiten? Nou, gewoon, uh, wij zoeken een aansluiting dat... bij een, een groep mensen die, zeg ja. maar, op uh, Oecumenische wijze een, een viering vieren. Ja. Ja, ja, ja. En jullie, zijn jullie al eens in de kerk geweest of niet? Nou, we zijn er wel. Ik, ik kreeg zeg maar de tip om dit nummer te bellen van onze secretaris. Yeah. Die zei van: dat zou misschien wel een goede plek zijn. Ja, ja, ja. En we nee, zijn en ook wel bereid en... om financieel een bijdrage te leveren als broederschap hoor. Dat maakt helemaal niet uit. Ja, yeah, ja, yeah, nee. Wij, wij beschikken namelijk over rijke fondsen, omdat ons broederschap al vrij oud is, maar wij willen wel een beetje in de anonimiteit als broederschap, want in Groningen, uh, wij zijn voortgekomen uit het broederschap van de zwarte dood, dat zat vroeger in het uh, hoge derij, dat is opgericht door de jezuïten, en van ja. daaruit zijn wij zeg maar weer ontsproten. Nou ja. ja. En jullie heet het Broederschap, hoe heet jullie? Nou, u, u spreekt nu met Martin Martini. Ik ben van de Bafometische Broederschap. En wij zijn weer onderdeel van QFF, ook wel bekend als de Echte Illuminati. En die kunt, wij hebben wel een website met informatie. Um, uh -huh. Dat is www.qff.nu. QFF.nu. Ja. Daar staat wel meer informatie op. Uh, en ja, nou, de bafometische broederschap, waar ik dus nu namens bel, wij, nee. uh, wij vallen onder de paraplu van QFF. Ja, ja. ja, ja. En wij kwamen ik, uh, me... eerst wel bijeen in, in de oude kathedraal, om de hoek van het politiebureau bij de Rijdenmarkt. Maar nee. wegens bezuinigingen, ook in het bisschopdom, uh, konden nee. wij daar niet langer onze vieringen houden. En wij nee, zijn nu nee, denk nee. ik al ongeveer een maand of negen zonder plek. Ja, ja, ja. ja, Dus jullie zijn op zoek naar een andere plek. Ja, helemaal. Ook omdat onze groep, eh, ja, de, de, de, we komen dan wel bij elkaar over de vloer. Maar ja. ja, zo'n viering is natuurlijk ook altijd lastig. Want soms hebben mensen ook te maken met een partnerschap. Dat hun partner bijvoorbeeld niet aangesloten nee. is bij onze broederschap. En bijvoorbeeld ook geen uh, empathie voelt voor wat wij doen. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, ja. Uh, ik kan hier zelf, ik uh, bedoel, ik ben in, uh, op dit moment interim secretaris van uh, uh, een groep mensen die zorgen dat er iedere week een viering is. Ik kan hier zelf, uh, ik, ik kan alleen zeggen dat iedereen in de Brepen welkom is. Ja. Yeah. Maar uh, over aansluitingen en zo, daar heb ik helemaal geen ideeën over. Um, mag ik u een telefoonnummer misschien noteren? Dat, uh, dat Ja hoor, dat u hier kan wel. U kunt mij het gaat, beste, hè? denk ik, morgen uh, en ook de door de weekse dagen, zeg maar overdag, kunt u mij het beste gewoon bellen op mijn werk. Ja, dat is 035. Want ik ben s'avonds moeilijk te bereiken, want ik sport ook heel veel. En, okay. dan, en dan ja, dan, met en Ik rij ook heen en weer tussen mijn werk, zeg maar, in, in ja. Hilversum en uh, hier in Groningen. Vandaar. Ja, ja. Uh, maar, maar mijn telefoonnummer op, het, uh, op, op, op mijn kantoor is 035 671 nee. 2911. 671 2911. 11. En mijn naam Hebben is Martin Martini. En mailadres? Uh, uh, ja, dat heb ik ook wel weet. voor u. Dat is contact. Contact. A per mm -hmm. En dan dat moet u. Dat zal ik even in letters spellen. Q. Dat is nee. de waar zeg maar de afkorting QFF staat voor dat volle, volledige woord. En het volledige woord is Quovata Faron. Maar dat spelt u Q U O nee. Nee. F E T E F E R u n t, punt, com Oké, okay, zal ik het even herhalen? Ja. Contact et En dan q u o f a t a f o r u -O. Nee, en die O is een E. Die O is een E. Verrund. O, verrund, zeg maar. Oh ja, Dat is Latijn. Oké, okay. ja. Punt, com Ja, helemaal. Ja. Um, nou... Uh, ik, zou, ik denk dat het handig dan namelijk is dat iemand anders even contact met u legt. En ik weet okay. zo niet wie, maar daar ga ik even over nadenken. Hartstikke goed. Hartstikke en, fijn uh, ook nou gewoon. Ja, ik, zou, ik zou altijd zeggen van bezoek de Peter Gasserskerk, want dat lijkt me eigenlijk het allereerste en het allerbelangrijkste. Ja, dan gaan Toen we dat sowieso ook zelf. doen. Dat, ja. uh, dat lijkt, me, lijkt me eigenlijk de meest logische stap. Ja. Nou, uh, uh, Hartstikke bedankt voor uw uh, tijd. En, uh, dat u als vast, uh, en, en als u dan inderdaad de, de contactgegevens door kunt geven aan degene die het makkelijkste of het beste in contact met ons had kunnen nemen. Ja. en uh, dat zou het prima. makkelijkste zijn. Nou, dank u wel. Oké, okay, prima. Fijne Goed. avond. Oké. Okay. Oké, okay. ja. dag. Oh man, ik kreeg echt pijn in mijn kaken. Gewoon kramp van, ik moest zo hard lachen. Goed. Um, ja, die, die moskee-droom heb ik al gebeld. Dus, en als je niet meeluistert mag je niet oordelen. Uh, dat nummer uh, was niet van hoor. wat hij gaf. Dat was het nummer van de VPRO. De redactie Argos. Uh, goed, maar daar gaan we nu heen bellen. Zo meteen, na de muziek. Eerst een uh, muziekje. Uh, maar welk muziekje eigenlijk? Ik zit nog even te kijken. Mm, Mount Kimby is wel leuk. Carbonated. Carbonated van Mount Kimby. Ja, ik gooi er nog maar eentje achteraan, Dan kan ik even iets verder bij komen en me voorbereiden op het volgende gesprek. Mate to stray. Van dezelfde Mount, Kimby. En dan spel je ja, Mount, nou ja, dat is niet zo moeilijk M-O-U-N-T En dan Kimbi K-I-M-B-I-A Mount Kimbi, Black Box, zo heet het Want ik wil nu even eentje... Oh, nee. Dat ging net goed. Krijg je als je zoveel zit uh, chatten. Goed, we gaan uh, in ieder geval Argos nog even bellen. En <tossimus> dan draai ik er straks wel een einde aan. Want, uh, uh, ja, ik wilde het niet te laat maken. Ik ben ook echt moe van gisteren. Um, dat was een slopende dag, kan ik jullie melden. Dat is ook aan mijn stem terug te horen. Althans, ik hoor het zelf. Uh, 0.35. Ik ben benieuwd of ze op gaan nemen bij um, de VPRO trouwens. Nu 35, Zes zeven Twee, negen Argos neemt niet meer op, of de VPRO in dit geval. <coughs> De VPRO neemt jammer de banner genoeg niet meer op. Um, dan hebben we nog het nummertje wat uh, um, Toby plaatste. plus 81. Japan. Ah, dat wordt leuk. Ik weet niet wie ik bel in Japan, maar dat zullen we wel zien. Nee, ook geen bandje even Japanese. Waarvoor ga ik naar Japan? Jibes. Hello. Do you speak English? Hello. Mm. What's do you Ah, um, Do you speak English? I'm uh, I am speaking to Studio I Piero. Sorry? Uh, I don't speak English. Ah, okay. You don't speak English. Uh, because I'm calling uh, because of a uh, contract signing thing over de Naruto-deal. Uh, uh, I, I uh, sorry. Oh, no problem. Domo arigato. Um... Uh, uh... Nou, nah, hij houdt hem op. Ik weet niet wie ik belde. Hij spreekt in ieder geval geen Engels. En eh... Uh... <coughs> Goed. Hmm, even denken... Staan er nog nummers in? Even snel door de shout heen scrollen. Ja, dat nummer van Miga Kat zoek ik nog steeds. Het 06 nummer. Dus als iemand dat heeft en mij... Ah, de toekomst wil ik nog wel even heen bellen. Maar ik, ik vraag me af of die nog op gaat nemen. Nee, kunnen we niet beter een avondwinkel of zo bellen? Eentje die nog open is. Uh, moet ook een telefoonnummer bij staan. Dat staat er dan weer niet bij. Oh my god. Hm, zo dan. Groningen. Um, nee. Dat, ah, daar. Huh? Maar dan staat de stationswinkel. Weet niet tussen. Oh man. Annoying. Zo dan. To go. Openingstijden tot 0 uur. Is het dus wel lang open. Staat er ook een telefoon. Ja, staat er ook bij. Skype away. 050 hmm. 50 3 1, 3, 5, 3 1, 5. Hein. Goedenavond, Auteco, Groningen met Natasha. Ja, goedendag. U spreekt met Peter Tuinwijk. Um, Hi. Ik heb even een vraag. Um, hebben jullie ook die aanbieding van de Albert Heijn, van het uh, fokbokvlees? Nee, uh, wij hebben niet de aanbiedingen van de gewone Albert Heijn. Wij hebben onze eigen aanbiedingen. Oké, okay, maar uh, nee. hebben jullie wel fokbokvlees? Nee. Jullie hebben helemaal wij geen bokkenvlees? maar hamburgers, kip, uh, biefstuk, gezond. Dat Alleen hamburgers, biefstuk, kip en salm. Dat is het enige vlees en vis wat jullie verkopen. Ik uh, loop er even naartoe om te kijken wat ze op dit moment hebben. Yeah. Ja, maar dat is nieuw, dat uh, fokbakvlees. Van het wij... BAFO-moment. Dat zit in zo'n zilveren verpakking. Nee, dat hebben wij niet. We hebben runderreepjes, uh, hamburgers, erg uh, gehakt. Um, heeft u wel snijbietmelk? Nee, ook niet. Nee, wij hebben een heel klein assortiment, meneer. Ja, bij, maar ik dacht dat jullie wel een grote winkel hebben. Heel klein allemaal. Ja, want die winkel van jullie is wel groot bij het station. Ja, klopt, maar we, die speciale dingen hebben we allemaal niet. Ah, dus jullie hebben voornamelijk een grote winkel vol met de niet zo speciale dingen. Nee, gewoon de basisdingen. Ja, oké. Okay. Eigenlijk gewoon een soort net als de Aldi. Mm. Meer? Mm, ja, nou ja. Ja, maar die ja. hebben ook de basisdingen, <laughs> zeg maar. Ja, we hebben ja, een heel klein assortiment en uh, lang niet alles wat een gewone Albert Heijn is ja, Dus jullie zijn eigenlijk een speciale Albert Heijn? Nou, zo kunt u het wel noemen, ja. We, de, de, we, dus daarom werken er ook allemaal van die speciale mensen? Dat, is, dat zijn nieuwe woorden. Oh ja, nee, ik heb altijd het idee dat ik daar in de sociale werkplaats loop als ik daar rondloop. Maar goed, eh, nee, dan ga ik morgen naar een andere Albert Heijn. Bedankt voor de informatie en oh, ik wens okay. je een fijne avond. Fijne avond. Doeg. Zo, ja. Ik vroeg me af of dat meisje überhaupt wel het idee had... of ze, nou ja, of ze wist wat een sociale werkplaats was. Goed. Anyways. Um, scroll, scroll, scroll, scroll. Avondwinkel 050. Ja, ik had er net al een gebeld. Um, nou, ik wil er nog wel eentje bellen dan. Persepolis. Ah, maar dit is wel een leuke, want dat is een hele aardige meneer. Dus daar moet ik wel een beetje aardig tegen zijn. Vraag ik of die ook bokkenmelk verkoopt. 050. Oh nee, ik bel wel even naar die andere. Dat is, namelijk, dat is de Shell. 0825. Want die, die aardige meneer... Ik pak liever even iemand aan die... Uh de Shell werkt. Goedenavond, Shell de het met Tini. Goedenavond, u spreekt met Peter Tuinwijk. Um, ik spreek met de Shell in de Weijert. Ja, klopt. Ja, jullie hebben toch ook een avondwinkel... ...met allemaal eten en zo? Nou, we hebben wel wat eten, ja. Wel wat producten, maar ik weet niet wat u zoekt. Ja, nou, gewoon iets van bakkenmelk of zo... ...en een beetje iets van brood... Uh, dat heb ik wel. Ja, en heeft u, is het brood wel glutenvrij? Ik heb geen glutenvrij brood. Nee. Uh, heeft u wel andere glutenvrije producten? De, uh, nee, niet, niet, niet bepaald dat we zeggen van uh, dat we daar. Uh, nee, nee. oké, okay, nee, uh, maar wel drinken en zo. Dat verkopen jullie wel, toch? Melk is al wel, kolor, ja, dat soort ah, okay, dingen. Oké, nou, nou dat gelukkig. Dan, dan is dat een probleem. En bent er problemen. wel weer open. Oh, nou, dat is mooi. En hebben jullie ook fotorolletjes van, de, van die AIVD-rolletjes? Nee, dat heb ik niet meer. Die zijn op? Die, die waren allemaal over datum, dus dat is allemaal weg. Oh, oké. Okay. <laughs> nou ja, dat is dan niet anders. Um, dan wil ik u in ieder geval bedanken voor de informatie. en dan stap ik zo wel even op de fiets. Oké. Oké, Mooi. Dag. Ja, nee, deze was echt slecht. Dit was helemaal geen grappig gesprek. Um, ik, ik, misschien is mijn energie gewoon op. Ik wil best nog één liedje doen. En dan eens kijken of ik nog één belletje kan doen. En um, ja, dat doe ik nog wel even. Um, maar dan gaan we luisteren naar iets van Gold Panda. Ja, dat is la lang geleden. Lang geleden Gold Panda heb ik uh, geluisterd. En uh, Quitters, Nee, wacht even. Ik heb nog een veel beter. Um, oei, oei, oei. Ach man. Um, even kijken, nee. Oh, nou we doen eerst wel deze dan. Quitters Raga van Goldpanda. een is stad in de tussentijd laat ik deze wel even langzaam zachtjes doorlopen Interstellar farm. Interstellar farm. Shit, ik kan het hele liedje niet terugvinden wat de hell? Hmm. nee, want dit is niet wat ik zocht stop uh. kan ik niet tegen Intergalactic Farmer, was dat het dan? Melon Farmer, what the fuck allemaal dit? Nee, ook niet. Oh man. Nou goed, dan doen we eerst wel een ander muziekje. En dan uh, zoek ik zo misschien nog wel even verder. En misschien dat ik dan wel wat vind. Voor uh, Dead met pinnacles, en dan misschien ga ik zo nog even bellen en anders dan, uh... ja, we zien het zo wel. Thank you. I'm not sure what you're talking about. 35, de Gooise boer. Shell, de Gooise boer met Kinneke spreekt Ja, goedemiddag. U spreekt met... Mar of nee, goedenavond, sorry. Ik ben nog helemaal in de war van wat er vanmiddag gebeurd is. Um, ik, ik spreek met de Shell van het station naar de Gooise boer. Ik heb vanmiddag ja, bij jullie getankt. En ja. uh, het was heel raar. toen ik wegreed en uh, ik was denk ik vijf, zeshonderd meter verder. Er lag gewoon een honderdrol op, op de kofferbak van mijn auto. Bij ons is dat gebeurd? Ja, yeah, iemand heeft het zomaar op de kofferbak van mijn auto gelegd. En hoe laat was dat? Nee, dat was uh, denk ik rond half één. Rond half één? Ja. Yeah. En wat voor auto heeft u? Ik heb een donkerblauwe Jaguar. Ik, uh, ik geef in ieder geval, ik maak hier een melding van. Yeah. En naar mijn manager, de manager morgenochtend, die zie ik rond yeah. 11 uur. Ik denk gewoon de ik een flauwe grappen grap maken, maar ik vond het geen leuke grap. Jij ja, natuurlijk. Ja, want ik vond het gewoon, ik denk, zo'n grap, dat maak je natuurlijk niet. Ik denk, misschien zijn het qua jongens geweest, maar dat was niet zo'n leuke indruk. Maar u kunt mij wel terugbellen. Mijn telefoonnummer is 035. Ja. 693. 693. 24. 24. 62. 6-2. 4 6, 6, 2. 2. En weet u nog de pomp waar u getankt had? Oh, dat zou ik zo uit mijn hoofd niet meer durven zeggen. Ik, ik heb ook het vermoeden dat het gebeurd is... nadat ik al zeg maar, de auto aan de zijkant had geparkeerd. Ja, oh, aan de zijkant hebben wij dus geen beelden van de eh, station. Eh, ja, want bij de pomp heb ik, had, toen, nou, had ik het moeten zien... En ja. daar heb ik het niet gezien. En ik, toen ik de auto aan de zijkant had... en ook weer naar binnen ben gegaan en weer naar buiten ging... en daarna ja. wegreed, toen zag ik het pas. Maar toen, was ik al, toen kon ik niet meer keren. En ik, ik denk nou ja, ik, ik, ik, ik, ik geef wel gas. Maar ik vond, het, ik, ik vond het zo vervelend. Ja, tuurlijk Dat is ook heel vervelend. Ik vind het ook... Uh, ik heb gelukkig zoiets verder nog nooit gehoord... maar ik zal er zeker even met mijn manager over hebben. Maar ik heb aan de zijkant van mijn gebouw geen beelden... dus ik kan niet zien wat daar gebeurd is. Ja. Uh. Nou ja, ik heb het in ieder geval gemeld. En, en misschien zijn er jongens of zo die dat gedaan hebben. Maar goed, ja, maar ik, ik wil het in ieder geval toch... Ja, maar het zulke dingen. Hè? Yeah. Ja, we zijn allemaal ja. jong geweest, maar zulke grappen haalde Ik vroeg er niet uit. Nee, nee, zeker niet. Nee, ik dat vind ik echt helemaal niks. Ik ga even met mijn manager bespreken... en dan wordt u nog over teruggebeld. Ja, oké. Okay. Nou, ik wens u een fijne dag verder. Ja, fijn. Dank u wel, hoor. Oké, okay, dag. dag. Zo. <tie> Ja, het AIVD-nummer kunnen we ook wel geven in het te vervolg om terug te bellen. Dat is een goed idee. Uh, zijn er nog nummers om te bellen uh, of uh, is er nog maar een muziekje? Oh, nog beter. Hare project Q. Sterm u weg: niets te verbergen. Oh, wat ben ik evil? Ja, woehaha. Nou, uh, ik las even wat voor uit de show. Niet dat jullie denken dat ik stem in mijn hoofd heb en ik zomaar uit mezelf begin te praten. Want dan word ik straks opgehaald en meegenomen naar het Pieter Baan Centrum. Laten we dat maar niet doen. Nee, uh, even zonder gekheid. Uh, muziekje en dan wil ik nog eentje bellen en dan ga ik denk ik echt ermee uh, kappen. Ja man, ermee kappen. Het is wat. Uh, maar wat? Maar wat voor muziekje? Um... Ja, wacht eens even. Even wat ouds of zo, weet ik veel. In, uh, in ieder geval iets. Um, even denken. Ja, deze van de Steve Miller Band Jet Airliner. stoppen. Eerder, ik dat te staan, maar uh, ik wil eigenlijk nog een belletje doen. Dus mensen, met een nummertje, kom nog met een nummertje. Ik draai nog één ander liedje, want ook deze show werd weer mede mogelijk gemaakt door Lucifer en Satan. En ja, ik heb mijn ziel ook verkocht, dus ik kan niet anders dan in ieder geval deze draaien. Sympathy for the Devil van The Rolling Stones. Six, six, six. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long. The pilot washed his hands And sealed his face time for change Dat trouwens. Dit is voor jou, meester Satan. Een grote commandeur. Ja, die waren voor Satan. What's my name? Kom op mensen, zeg het dan. Zeg het, wat is mijn naam? Zeg het dan. Toe nou. Zeg het dan. Ja, wafel met. Dat is mijn naam. Of was het nou Osama Bin Laden? Of heet ik nou Adolf Hitler? Of heet ik Stalin of Mao of gewoon Dominique Gremdaad? Wie het weet mag het zeggen. Woehoe. Ja, um, als ik politiek gevangen word genomen, dan uh, ben ik niet op de zoek hoor. Dan, uh, dan ga ik isoleer, denk ik. Nee, geintje. Um Anyways, nou, we gaan nog eentje bellen. 050 nummer in Eelde zag ik. Ja, uh, yeah. dat is hem. Ik denk alleen niet dat die nog op gaan nemen, om heel eerlijk te zijn. Um, airport Eelde. Ik drukte er vroeger wel eens shirtjes en dingetjes voor. 307970. Nummer is gewoon echt ongewijzigd. Dat is wel grappig. weet dat ik nu niet mijn echte naam ga zeggen Osama bin U bent verbonden met Groningen Airport Eelde. For English press 1. You are connected with Groningen Airport. All our operators are busy at the moment. Please hold the line. All our operators are busy at the moment, please hold the line. <laughs> All our operators are busy at the moment. Waarom hoor Please, ik dit allemaal in het Engels? Ik, ik heet gewoon Piet Leiboum en ik bel uit Pat En ik vind het gewoon rare. Dit, dit helemaal, ik hoor allemaal Engelse stem. Ben ik wel goed verbonden. Ik belte gewoon naar Vliegveldeelde. Een rare stem. Al our operators Hier, nou hoor are busy at the moment. Met, Please, ik praat jong talen. Wat is er voor eerder? Tellen lijkt wel Engels. Ik, ik bel toch mee de bel person you are trying redelden. to reach is not available at the moment. Nou, We advise you to try again later. Ja. Yeah. En anders dan? What the fuck? Ik bel naar een nummer. Nou, goed, ander nummer dan. 050 vijftig 08.50. Het informatienummer. Informatiepali. Eelde. Op dit moment is het reisbureau airport Eelde gesloten. Yeah. Onze openingstijden zijn van maandag tot met vrijdag. Maar van aan tot alstublieft en op zaterdag heb van gewoon tot vijf. Ik net drie minuten geleden gewoon nog een vliegtuig na, horen opstijgen. Niet mogelijk. Dus dat vind ik heel erg vreemd. Dit is echt, echt heel vreemd. Is er iemand met een radar, actuele radarbeelden? Want hij zegt gewoon, ik, ik, ik hoor dat van hier. Uh, ik kan echt die, uh, zeg maar die Boeings, die kleinere Boeings, die hoor ik hier echt opstijgen. En uh, die, uh, dat is drie, vier minuten geleden, denk ik. En ik had niet verwacht dat de informatiebalie al uh, dicht zou zijn. Maar goed, anyways, jammer de bammer. Um, muziekje nog en dan nog eentje, omdat het 22 uur 33 is vooruit. Een ivd vliegtuig Goed. Um, muziekje? Ja, ik vond eigenlijk dat uh, die oude rockmuziek, Het was wel even lekker. En ja goed, om het er vast ook wel bij die inmiddels bijna 600 <laughs> luisteraars, 594 luisteraars, daar zitten vast ook wel mensen bij die nog op school zitten. En voor die mensen, dit liedje, speciaal voor jullie. Want school's out man, want het is zomer. School's out van Alice Cooper. Kom maar mee zingen, mensen die nog op school zitten. Heel hard nu. En dan met twee gehoorde handen. Yeah, school's out for summer and forever. Fuck school. Fuck education. En, en dat moet je niet te letterlijk opvatten trouwens. Dit. Nee, dus pubertjes van 15 nu niet met je lerares. Niet doen. Niet doen. Zomer. En wat doe je in de zomer? Luisteren naar de QPF podcast en inmiddels is er zoveel terug te luisteren en te downloaden dat de mensen die dat willen doen gewoon drie weken lang vakantie kunnen houden en elke dag gewoon de podcast kunnen luisteren aan de rand van het zwembad, op het strand of wherever the fuck je ook bent. Je kan gewoon luisteren. Je kan natuurlijk ook je smartphone meenemen op vakantie, als je die hebt, als je op vakantie gaat en deze show luistert. En die zou je gewoon luisteren live. Want... We hebben een stream. Daar luister je nu ook naar. Dus ja, goed. Um, anyways, zullen we nog eentje bellen? Als er nog iemand is zo met een nummer, uh, knal hem in de post. Ik draai nog een liedje en, en dan gaan we die nog bellen. En dan draai ik er een daarna echt voor vanavond een einde aan. Want ik ben echt kapot. Ja, um, dan zoek ik even. The Elmen Brothers Band met Whipping Post. Dat is wel een mooi nummer. Viel spaas en gleich in de QFF. Cool Kastika Obscura, nummer 138. wrecked my new car Now she's with one of my good time buddies They're drinking in some cross-town bar. Sometimes I'll Zo voel ik me ook wel eens. Maar goed, uh, we gaan nog even bellen. En uh, <coughs> daarna is het echt einde. Bam, klaar. Want ik ben er ook wel klaar mee eigenlijk. En er staan drie nummers in. Ik ga eerst met het Koerhaus bellen, maar gewoon... Ja. Het Steigenberger Steiner Koerhaus in The Hague, In Den Haag. En, uh, of is het Scheveningen? Het Koerhaus Hotel. 070... 4, 1, 6, 2, 6, 3, 6. Goedenavond, u spreekt met Bernard Armin, mag ik u van dienst zijn. Uh, goedenavond, u spreekt met Martin Martini. Um, ik, ik heb even een vraagje. Um, nou is mijn vrouw, uh, ongeveer, dat uh, was woensdag, geloof ik is zij met een gezelschap, hebben zij geslepen bij uh, het Koerhuis Hotel. En um, nu heeft zij daar uh, een ontmoeting gehad met uh, een uh, andere groep mensen van een uh, soort secte. En uh, die, die mensen hebben heel erg op haar ingepreed. En nu nou vroeg ik me af hoe dat broederschap heette. Want zij zei tegen mij dat die mensen waren van de echte Illuminati van QFF... En ik heb die website wel opgezocht en ook daar stond op dat zij een bijeenkomst hadden en dat een aantal leden van hun hadden geslapen in het Stijgenbergen Koerhuis Hotel. En ja. nou, nou, vroeg ik mij af um, of het wel vaker voorkomt dat u als hotel zeg maar host bent voor uh, nou ja, satanistische uh, bijeenkomsten. Goed, wat u mag doen is met de, op deze vraag kan ik u geen antwoord geven. Ik yeah. mag eventjes deze vraag met uitleg in een mail sturen naar Manager on Duty. Ja. Yeah. Manager on Duty. Yeah. Ken je dat ook even voor mijn uh, spellen? Uh, spellen. Dat is manager. Ja, dat is M van, van A, Maria. M. Ja, Maria. A van Anton. Nico. De, de, de, de N van Nico. Ja, en dan weer de A van Anton. De R van Anton. Ja, en dan de G van Gerard. De G van Gerard. Ja, de E van Engels. De E van Engels. De R van Rob. De R van Rob. Ja, dan hebben we manager. Dan gaan we uh, de O van Otto. O van Otto. N van Nico. N van Nico. De D van Dirk. D van Dirk. De U van Utrecht. De U van Utrecht. De T van Theo. De T van Theo. En de Y van... Yeah. Ja, van wie? Van ja. wie is die? Ja, geen idee. I yeah. Maar goed, Y die kent u. Uh, is dat van Yvonne? Ja, van Yvonne. Ja, yeah, van Yvonne. Ja. Yeah. Yeah. Et... En dan Yvonne At met een Griekse I of Yvonne met IJ? Nee, Griekse I. Oh, zeg dan nou gewoon Griekse ei in plaats van ja, de, ja dat is, is makkelijker schrijven voor mij. Griekse ei, ja Griekse ei, e, appelstertje. Dat is R e van Anton. De, nee nee, dan? nee gewoon appelstaartje. De appelstaartje op de op de computer. Oh oh, je bedoelt hier... at? At? Ja. At? At? Ja. koehaus.nl Cool, oh dat is ook van die website. Want, want is, ik zag ook de foto's, inderdaad, van die bijeenkomst, van die, uh, die QFF, die echte illuminatie van die website. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is qff.nu. En die zijn in jullie hotel geweest. Maar ik moet het dus daarheen mailen. En ja, dan, naar uh, manager on Duty at En dan kan en dan, ik mijn verhaal in doen. En dan kan en, ik... Uh, kan verhaal in doen en nu vragen stellen en de manager on Duty. Zou je daarover terug mailen? Maar is er nu uh, geen manager want die beschikbaar dan? Aan wie ik even mijn verhaal kan doen? Nee, op dit moment even niet. Of, of ben jullie nu te druk met, vanwege dat ding wat ook op tv is nu? Nee, nee, nee. op dit moment is er niemand die hier uh, een goed antwoord over kan geven. Daarom wil ik u ook vragen om daarover te mailen. Dan kunnen we en ook en wat was jouw naam? Want dan schrijf ik even in de mail dat ik gesproken heb met jou. Wat is jouw naam? Bernard. Bernard. B van Bernard? Ja. De, de E en dan van... De Edje Bernard. R van Rudolf. Oh, net als de prins Bernard, die oude smijgelair, die ja, nou dood is. Ja, maar dan zonder haar. Ja, oh ja, dan gelukkig. Want daar moet je blij mee zijn, dat je niet vernoemd bent naar die boef. Oké. Okay. Ja, maar dat was echt een schurk, man jongen. Die, daar kan ik je verhaal van vertellen, jongen. Dan kwam die in Groningen bij de paardenraces op de drafbaan. Nou, die lustte er wel wat, mee jongen. Goed, als u daar, als u een mailtje stuurt naar manageronduty@coohouse.nl, yeah. dan neemt mijn collega het verder in behandeling. Dat is goed, mijn jongen, Bernard. Bernard, wat is je achternaam? Moet ik dat er ook alleen bij zetten? Nee, dat hoeft u er niet bij te zeggen. Hoe, u, wat hoeft... een mooie Allee, achternaam. Nee, Bernard, nee Bernard dat hoeft u... Hoe, hoe speel ik dat? Nee, Bernard is voldoende, meneer. Oh, oké. Okay. Bernard yeah. is voldoende. Dat is je achternaam. Bernard is... Nee meneer. Voldoende. Alleen Bernard. Bernard. U hoeft verder geen achternaam. Dat is niet nodig. Ah, oké. Okay. Sorry. Ja, sorry. Ik ben ook een beetje moe. Hè. Het is al laat. Um, ik ga het wel even in uh, de mail dan sturen. En uh, Bernard mijn jongen, hartstikke bedankt. En ja, we ik wens jou een hele fijne avond. Insgelijks. Ja, oké okay, hoor. Mooi, mooi, mooi. Oh, yeah. ah, Bernard. <laughs> Bernard Bruinbrood. Ah, ja, dit was een heel jong jongetje voor je elektron. Ja, dat is ook okay. hè Maar de Y, ja, die wist hij niet. De I van de Yvonne. <laughs> Sorry hoor. Um, apenstaartje, ja, dat was echt. Ah, Oké, okay. nou Transavia gaan we niet bellen. Ik ga nog wel de Burger King bellen. Dat is echt dan de laatste die ik ga bellen. Maar het eerste muziekje... Nee, niet het eerste muziekje meer. Want het wordt onderhand al laat. Fuck it. Alleen nog die uh, Burger King en dan is het klaar ermee. Want ik... Uh, man. Um, oh. Burger King op Schiphol. En daar ben ik een keer echt verneukt, genaaid met mijn wisselgeld. Toen kwam ik terug uit Valencia. Dat is al heel wat jaartjes terug. Uh, die etters hebben nog wat van mij te goed... met smanten. Hallo, ik spreek niet met de uh, Burger King. Sorry? Ik spreek met de uh, Burger King. Nee, sorry. Huh? Ik bel met noemer. Burger King. Oh, ik, sorry, ik verkeerd gekeken. Ik moet noemer van uh, Schiphol uh, Burger King. Ik probeer even een andere noemer. Uh, ah, sorry, okay, ik gebeld heb. Goed. Fijne avond. Fijne avond. Fijne avond. Fijne avond. Goed. Ehm... Um, ik zat er, ik godverd, ben ik ook soms een ongelooflijke Mongoloïde persoon. Dat bedoel ik niet verkeerd, maar met Mongoloïde bedoel ik meer dat ik uit Mongolië kom. Zo zie ik er soms uit. <lacht> nee, sorry, ik, ik, ik zeg iets en dat spijt me. Ik, ik, ik kwets hier heel veel mensen mee. Dat was niet zo bedoeld, dat spijt me. Wat ben ik soms ook een debiel? Kijk. Dat is beter. Twee. Oh, ho oh, oh. ho, Doe ik het bijna weer. hè? Weer bijna hetzelfde nummer intikken. 020. Oh. Dit komt omdat mensen typen zo snel in die shout. En dan moet ik iedere keer naar beneden scrollen. Daardoor komt dat gewoon. 020. Um, 653. 1734. Ik belde net het WTC namelijk. Hallo met Osama bin Laden. Ja, mijn... Hallo, ik spreek met Bourgeois Ik spreek met Ah, hallo, ja. met Abdel Hamzak. En met wie? Ik, met Abdel Hamzak. Ik, ja? ik heb een vraag. Ja? Ik was gisteren teruggekomen van vakantie uit Tunesië en ik was ja? geland en ik had gegeten bij jullie. Um, ja? Ik vraag me af waarom ik vandaag heel ziek was. Waarom niet ziek was? Ja, het was niet goed. Ik had echt last van mijn buik. Ook van mijn... Uh, wou, nou, gewoon als ik naar het toilet ging. En uh, ik weet zeker... Want het enige wat ik gegeten heb... Is van jullie. En ik vraag me af of, wel, uh, of ik wel... Haram? Of niet... Ha ha of ik wel halam maar misschien haram. Ik heb gegeten XT. Grote burger. En ik heb echt last ja. van mijn mag. Dat is heel erg. Ja, dat is uh, niet echt, meer. Ja, ik... Uh... Ik, ik zou het uh, niet kunnen vertellen. Wij, uh, ja, wij maken wat is alles, voor uh, inhoud? Style, wat, wat voor inhoud jullie gebruiken met maken van um, XT? Wat zit daarin? XT alleen rund. Alleen, 100% rundvlees zit daarin. Maar wat is die bruine stukje op die burger wat ik had? Bruine stukje op de burger? Zo'n dunne plakje. Een dunne plakje, bruine stukje op de burger. Leek wel bacon. Of ja, maar welke xt heeft u besteld? Ik heb gewoon normaal besteld, maar ik heb gegeten. En achteraf, mijn vrouw zei, jij hebt spek gegeten. Ja, maar wel, welke xt heeft u besteld? Gewoon normaal, ik heb verkeerd gekregen. Met spek, maar ik heb niet gezien en wel gegeten. En ik weet ja, ik, dat ik, Allah ik, mij vergeeft daarvoor. Maar ik weet wel ook, dat is niet goed. Dat iemand mijn haram gegeten, gegeet, eten gegeten heeft. En ik, ik, ik ja, heb dus niet besteld. Ik. En ik ben ja, best wel boos. U. Maar u weet helemaal niet welke burger u heeft besteld. Misschien ja, een normale, zonder spek. Zonder bekken. En ik, ik heb gekregen, ja. maar vrouw zei ik niet Wat geloof is, haar. Is want zij is vrouw, weet dus ik naam? niet geloof. voor naam heeft u besteld? We XT. U? Gewoon normaal. Heeft u nog de bon? Heeft u nog de bon misschien? Nee, ik heb niet eens bon gekregen. Niet vragen om bon. Nee, oké. Okay. Ja, maar maar ik weet zeker, ja, ik, gevolg, ik gevolg. weet zeker. Ik heb echt normaal besteld. Ik zei tegen jongen, is wel halal. Is niet haar ramvlees. Ja. Hij zei, is halal. 100% man 100%. 100%. Ja. Dus ik geloof hem. Ik geloof niet mijn vrouw. Mijn vrouw is vrouw. Vrouw is dom. Ik niet geloof haar. En, ja. Maar nu, ik heb wel last van mijn buik. Hele dag al. Hele dag. Ik heb poepen, poepen. Nog eens poepen. Hele dag. Ja, dat is uh, dat Ik snap dit. Is, is niet goed voor ah. mijn buik. Ja. Snap je? Maar, maar is, hoe laat uh, heeft u gisteren gegeten, die burger? Ik ben geland om kwart voor drie. Kwart voor ik ben drie, misschien na half nacht. uur was ik bij jullie. Dus kwart over drie. In de nacht? of? Over nee, de nacht? nee, overdag. Overdag. Overdag. Oké, okay, overdag om drie uur heeft u dat gegeten. Nee, kwart over drie. Kwart over drie. Oké, okay, en wanneer bent u ziek geworden? Gisteravond al. Gisteravond al. Binnen paar uur naar eten. Onderweg terug in trein naar Groningen. Ik krijg last van buik. Ja. Steeds okay. erger, steeds erger. Ik in trein hebben moet poepen. Weet je hoe erg... Poepen in trein is niet goed, man. Ja, nee, ja, ik begrijp het meneer. Poepen in is er... trein is... Uh, uh, maar, uh, uh. Ja, zoals ik u eerder zeg, uh, u kunt niet ziek worden van, uh, van onze eten, begrijpt u? Anders waarom? We meer waarom? Hebben. Jij weet zeker? Waarom? Jij weet niet zeker? Je collega misschien wel tf, tf, spugen, misschien wel Jood werken daar, maar vergiftigd. Nee hoor, nee hoor meneer. Werken geen Joden bij jou? Geen jahoudi? Zeker weten? Geen jahoudi? Geen gif daar binnen? Zeker weten? Nee. Jij weet meneer zeker? Jij zweert op Allah? Dat geen jahoudi daar werkt? Sorry, ja, ik, ik geloof u meneer, maar zoals ik u zeg, wij hebben alle controle over onze managers. Ja, of over onze mensen. Wij maar waarom uit, toch uh, misschien? En hij keek mij vuil aan bij Bali ook. Ik weet zeker, ja. ik, heb, ik heb zelf gezien. Hij had de blik van Satan of een djins. Een djins in hem. Ja. Oké, okay. maar, maar uh, oké, okay. ik vind het heel felend voor u meneer. Maar wat, we, uh, wat wij dan gaan dan doen, ik want ik, ik, doe. ik, ik heb ook gebeld o, naar hoe... Burger King Nederland, maar zij niet opneemt nu. Nee, zij nemen nu niet op nee. U kunt uh, daar morgen heen bellen. Maar. Hoe voilà, morgen? Van? Ik vandaag hoop. Inshallah vandaag. Ja. Jij begrijpt mij wel. Wolla, voilà. ja, voilà. Regel vandaag. Ik moet excuus. Sorry. Ik word sorry. Ik heb brakpoot. Ik poepen, poepen, hele dag poepen. Ja, dat begrijp ik, maar wat moet ik voor u regelen? Wat kan ik voor u regelen? Zorg dat poepen stoppen? Wat stopt? kan ik voor u doen? Wat, wat wilt u dat ik voor u doe, meneer? Ja, ja, voilà, voilà, ik wil stoppen met poepen. Oké, okay. dat begrijp ik. Maar, wat maar hoe, u hoe, hoe, hoe? Hoe we gaan doen nu? Sorry? Hoe we gaan doen nu? Hoe we gaan regelen dit? Hoe wij dit. gaan doen nu? Zon, tjo, tjo. Hey, ik moet gaan regelen nu. Geregeld nu, ik kan nu niks voor u regelen, meneer. Stappen met poepen, nerd of zo, stuur op. Nerd. De wat opsturen? Nerd. Werk? Nerd. Norrit. Nerd. Norrit. Ja, Dat is medicine, ja, nerd, nerd. medicijn, ja? Nerd, ja, medicijn. Ja, heeft u medicijn? Nee. Ik wil neurit of misschien isjes. Is ik wil gewoon iets. Ja, maar dan kunt u naar de dokter gaan, toch? Wij zijn geen dokter, meneer. Nee, wij maar jullie hebben mij gegeven pijn helpen, en buik. Ik poepen, poepen, poepen, neurit. Ik kan niet helpen, ik kan niet kuppen nu. Nee, dat begrijp ik. Maar dan moet u toch echt naar de dokter gaan. Ik kan u niet beter maken, meneer. Nee, maar stop met poepen. Ja, maar daar kan ik ook niet voor. Maar hoe? Hoe wij gaan doen? Moet ja, ik water drinken? Water drinken? Spoelen, spoelen, spoelen. alles spoelen, spoelen. U zou toch naar de dokter moeten gaan. Naar de dokter de moet? Dokter... Moet ik zeggen de tegen de dokter, dokter ik... Reizen. Maar, maar moet meneer, wat ik niet, voor, begrijp, eten, niet. ik niet begrijp, hoe ik niet begrijp. Voila. Hoe moet ik tegen de dokter zeggen? Moi dokter, ik las van boek voor eten boergeking? Kan ja, toch niet? Dan, dan gaat dan dokter zeggen, jij gegeten daar, vergiftiging. Ja, maar voilà. Hoe moet ik zeggen? Nou, zoals ik u zeg, als u gaat toch vaker naar de dokter, of niet? Nee, al 15 jaar niet meer. U gaat nooit naar de dokter. Ik altijd gezond, jongen. Ik zweer jou. Altijd ja, gezond, okay. voilà. Altijd. En nu ja, poepen, poepen, poepen, poepen, alles poepen bloed, poepen, poepen. Ja, dat is het. Burger was niet gaar. was, was teken rot teken van binnen. Tekenen. Maar je hoedi werken daar mij vergiftigd. Ik weet zeker, Allah zegt tegen mij: je werk werkt vergiftig, jou. Jongens, staan die deur dicht alsjeblieft. Ja, nee, ja, maar niet. niet goed voilà. Ik wil u graag helpen, maar, u... maar ik kan niet. Nu niet helpen. Nu niet, wanneer wel? Ja, wanneer wel, als u bij de dokter bent geweest en de dokter zegt dat u um, uh, ziek bent geworden door het eten van ons, dan kunnen okay. wij verder met u in gesprek gaan. Oké, okay, dan ga ik moment... naar, dus de, de jij moet naar, jij zegt ik ga naar huisarts, ik zeg ik geet Burgerking. ik ziek word. En dan hij zegt jij vergiftigt, door hun, door je ik kom terug. En dan, en dan is oké, okay. dan jij zegt ik ga nou regelen voor jou. Ja, maar wat doet ik voor u regelen? Wat Norit. doet u dat ik voor u regel? Neurit. NURIT? Meneer, Norit kan Norit, de top ja, voor Norit. regelen. NURIT ja, Maar volda! Boerge, kink mij, boekpunt geef! Boerge, kink mij, poepe, mak! poep, al maar poepe, aard, maar poepen. Ja. Dat heeft u al honderdduizend keer gezegd, meneer, maar ik heb ook al vaker tegen u gezegd. Voilà, honderdduizend keer. Ik jou vertel honderdduizend keer, het duurt 24 uur. Wat zegt u? Voilà, honderdduizend keer zeg ik dat 24 uur verder. Ik nog maar spreken met jou 9 minuut. 9 minuten uh, ja. seconden. Maar u blijft de hele tijd zeggen over dat poepen en zo. En ja, ik blijf maar ik moet ook een poepen, poepen, poepen, poepen. Ik allemaal poepen. Je moet niet boos worden op mij, ik ben boos op Burger King. Voor fles van de Dit is Deze jod. maar hij vergiftigd bij Burger King. Is een jood. Heeft ja, de jood gedaan. Was... Jehoedi, maar vergiftigd, ik ben checker. Hij keek me aan nou, en shit dan. Is een gin. Ik vind het heel felend voor u, maar u kunt ja. niet beschuldigen dat wij u hebben vergiftigd. Dat moet eerst bewezen worden. Nee, misschien, misschien. Maar ik heb alleen gegeten want... van jullie. Ik daarvoor twee dagen niet eet. Sorry? Ik daarvoor niet gegeten. Daarna ook niet, alleen jullie eten. Alleen jullie. En ik ga dan naar poepen in het de trein. Overal de poepen. poepen. Ik was lopen van station. Ik moest stoppen bij brugwas voor brug wachterhuisje. Ik moest poepen. Oh, oh, man, poepen niet fijn. Maar ik moet naar dokter gaan en morgen terug naar u? Ik heb u gevraagd, meneer, wat wilt u dat ik, wat wij voor u doen? Hey, liefst wil ik Norrit. Maar goed, jij zegt ik moet bellen naar de dokter. Dokter ja, zeggen als jij giftigt. U wilt Norrit, ik zeg tegen u, vaker heb ik u tegen u gezegd. Norrit, Norrit. Norrit kunt u nu krijgen bij de apotheek, bij de nachtapotheek. Daar kunt u dat gaan hey, kopen. Voilà, ik woon in Groningen, op een provincie. Hier is geen apotheek, niet voor 40 kilometer. Voilà, ja, ja, jij gek of zo? Maar, maar wat wilt u dan? Dat ik het voor u kon brengen. Nee, stuur met post. Stuur met post. Dan heeft u het ook pas uh, morgen. Ja, of mij geven een uh, nummer van de manager van uh, de Burger King. Mij bellen en vertellen hoe ik beter stoppen met poepen. Nee, dat kunnen wij niet. Dat heb ik tegen u gezegd. Dat, daar is de dokter voor. Daar is niet de manager van Burger King voor. Sorry. Daar is de dokter voor. Ik moet alweer poepen. Ja, mm, voilà. Hoe gaan we oplossen dit? Ik... ik, ik... Bellen naar dokter nou, morgen heb, en dan ik, ik, ik bellen terug al naar al jou de als de dokter mij zegt ik ben ziek van Burger King. Dan ga jij mij vertellen wat wij gaan doen. Nee, hey, als de dokter zegt ik ben ziek van Burger King. Ja, wat dan? Dan mag ik een opnemen met het hoofdkantoor en daar een klacht indienen? Oké, okay, gaan we dat doen. Ja. En wat is jouw naam? Ik gesproken met me. voilà, nu. Walla, wat naam? is jouw naam? Ja, Walla. Voilà. Waarom wilt u mijn naam? Jij, ja, opnemen mijn telefoon. Ik geef jou mijn naam ook. Ja? Abdelhamzak. Wat is jouw naam? Ja, nee, maar ik zeg niet mijn naam aan iedereen. Waarom niet? Gewoon niet. Ik ben manager. En voila, jij heet toch geen ja? Osama Bin Laden? Je kan toch mijn naam nee, gewoon u heeft, vertellen? U heeft een manager gesproken bij de Burger King. Manager, wat is jouw naam? Mijn naam is Rafi. Rafi? Achternaam? Ja. dat is genoeg. Ma manager? Werk maar één Rafi bij Burger King. Maar werken in Raffi, bij Burger King. Oké, okay. ik ja. bel morgen naar, als ik van dokter kom, ik laat jou weten. Ja. Goed. Bedankt voor jouw geduld Mag. en een fijne avond. Ja, zelf Ik mens. hoop niet nog meer nog mensen op, komen terug bij jullie vertellen van doen. die poepen. Dat is niet goed hoor. Dat is niet goed, poepen ja, nee, van Burger King. Nee, maar ik vind het erg feilend voor u. Ik wou Normaal als ik, ik eet helpen. ergens, ik hoef nooit poepen. Ik kom eten nee, dat bij dat jullie, niet, ik maar... poepen, poepen, poepen. Ik wil u graag helpen, maar ik kan u op dit moment niet helpen. Oké, okay. fijne avond. Ja. Oh mijn god, ik krijg de slappe lach. Goed, dat was de laatste. Dit is het einde van de Prankcast. Ik, uh, de, ik ga ook wat anders doen. Ik zet nog een tune op. En dat is niet de normale tune, maar uh, Brown Sugar van de Rolling Stones. En uh, nou, tot de volgende keer mensen. Bye bye. was echt het einde. Ik ga er niet nog een doen. Hmm, of toch? Nee. Trouwens, dat van die 9 minuten 11 klopt echt pas. Het was namelijk echt. Precies op 9 minuten en 11 seconden zei ik het. Yay! Yeah. Dat was geen grap. Van die 9 minuten en 11 seconden. Maar goed. Um... Fargo. Oh man, Die had het gezegd. Dat heb ik op dvd. Maar goed. Ehm... Um... Ja, zal ik er toch nog één doen? Of niet? Of wel? Of niet? Nee. Ja, dit is dan de eind, gewoon Dan is dit de laatste. En dan was dit het echt vandaag. Jumping Jack Flash van de Rolling Stones. Ja, mijn naam is Osama Binladen en ik ga jullie verlaten. Voor nu. Tot morgen. Of overmorgen. En mensen, ga even taggen voor die 38ste podcast van dinsdag. Hashtag podcast 38. Uh, dit was de ja, prank Castica Obscura nummer 138 van 22 juni 2014. Mijn naam is nog steeds Osama Bin Laden. Ik zeg, ik ben Audi. Bye bye. Gas, man. It's a gas. It's dangerous. It's a gas. Ook deze show werd vandaag weer mede mogelijk gemaakt door Lucifer en Satan And Gas. Yeah, Jumping Jack Gas or Jumpin' Jack Flash Gas. Whatever. Bye bye.